4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een politiebureau ten noorden van de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn zeker 14 mensen omgekomen. Volgens de eerste berichten ontplofte kort na middernacht... een zware autobom bij een politiebureau in de stad Mansoura. Het gebouw stortte gedeeltelijk in. Er zouden zeker tachtig gewonden zijn... van wie er veel nog onder het puin liggen. De slachtoffers zijn vooral agenten die op het moment van de aanslag aan het werk waren.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 AO. Dit is de nacht. Het Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht. De kersteditie, kunnen we wel zeggen. En ik praat vannacht over kerstgewoontes. Dat doe ik graag met u en in ieder geval met mijn gast van vannacht... hier in de studio, Vincent van Dijk. Hij is Lifestyle Trend Watcher bij creatief adviesbureau HBMEO. Oh, waar staat dat eigenlijk voor, dat HBMEO? Dat is een heel lang verhaal. Oh. <laughs> dat redden we niet binnen een nee, uur. Nee, nee. dat, oh, oh, nou, dat is uh, mysterieus. Um, echt of nep? Echt. Oké, okay, dus dat is heel belangrijk. En um, bij een, uh, een bomenboertje kopen of uh, bij een groot uh, tuincentrum? Nou, ik begrijp dat er heel veel concurrentie is voor de oude bomenboertjes. Uh, dat er bij elke supermarkt tegenwoordig ja. bomen te koop zijn. Dus, nou, dat is wel genieman ook... Uh, zijn uh, jaarlijkse inkomsten, ja, dus ga ja, lekker naar het bomenboertje vind toe. Vind ik ook, ja. Die moeten anders leven van de rest van het jaar van de, van de corniferenverkoop. En wie, wie zet er tegenwoordig nog een cornifeer neer? Of ga je me nu vertellen dat die ook helemaal weer trendy worden? <lacht> nee, <lacht> niet. <lacht> <lacht> niet dat ik heb gehoord. <lacht> ah, goed. En een trendwatcher, heeft die elke dag, een uh, elk jaar een andere kerstboom staan? Of een ander kerstobject? Nee, ik, ik vind het leuk om trends te volgen. Ik hoef niet zelf altijd uh, heel trendy uh, te zijn. Oh. Maar ik geloof wel dat we, dat we na de Zwarte Pieten discussie nu wel een bomen discussie gaan krijgen. Want eigenlijk is het totaal niet meer van deze tijd om een, uh, om een kerstboom in huis te halen voor een paar weken. Uh, Milieutechnisch bedoel je dan? Ja, qua duurzaamheid is het heel gek om een, een, een boom uit de natuur te halen... en daarna te verbranden. En ja, Je kan natuurlijk een boom huren of, of ja. leasen en daarna weer teruggeven. Maar uh, heel veel mensen die, die hebben hem een paar weken in huis... en die gooien hem dan bij het grof vuil. Ja, en dat, dat past eigenlijk helemaal niet meer bij deze tijd. Ja, maar je krijgt die grote die, die, die, die vuren rond Oud en Nieuw, toch? Dan, uh, dat van die bomen ingezameld worden en dan... Uh... De fik erin. Ja, dat is een hele mooie traditie. Maar nee, mensen gaan uh, zich daar steeds uh, schuldiger uh, over voelen en en kiezen ook steeds meer voor iets wat op een kerstboom lijkt, maar geen kerstboom is. Bijvoorbeeld uh, je kan met een paar schrootplankjes uh, kan je de vorm van een kerstboom maken. Je zet daar mooie teksten op en je zet daar kaarsen op en je hangt er uh, beste takjes aan. En dan heb je het idee van een kerstboom en die kan je volgend jaar weer gebruiken zonder dat die het milieu belast. Maar als we dan toch moeten kiezen, uh, we willen wel een kerstboom, gaan we dan toch voor de nepper dan? Nee, dan gaan we echt uh, voor een echte boom. Met de kluit dan en dan proberen we hem weer. Uh, dat in mijn ouders trouwens, bedenk me net. Die, die kerstbomen die gingen altijd de tuin in. Ja, dat, uh, dat kan. Of je kan een, uh, een plant bombarderen tot kerstboom en uh, daar iets uh, in hangen. Ja. Dat is tenminste duurzaam. Een Votop. kerstpalm bijvoorbeeld. Of nou, toch maar weer die conifer uh, <lacht> <Nee, lacht> nee, nee. Misschien wordt het toch een trend. Ja. <lacht> Ik heb me helemaal vergist. Gewoon helemaal vol vasthouden en dan in een mooie vorm gaan, uh, gaan scheren als luisteraar, wat zijn uw kerstgewoontes? Heeft u de boom al staan? En, en staat hij lang? Of staat hij maar heel kort bij u? En uh, wat vindt u van, uh, van wat Vincent zegt? En dat het duurzamer uh, zou moeten? Uh, of geeft u daar niet zo heel veel om? En uh, hangt er een piek in de boom? Of is het een hele moderne boom en staat er een kerststalletje onder of juist niet? Laat het me weten. Ik vind dat heel leuk. Gratis nummer om te bellen 0800-1121. Of een mailtje naar nacht@eo.nl. Twitter. Dat kan ook. Hashtag dit is de nacht. Maar bellen is verreweg het meest gemakkelijk. 0800-1121. Uh, als het goed is hangt er een, een mevrouw aan de lijn. Een hele goede nacht. nacht met Annie. Hallo Annie. Ik ben vandaag jarig. Van harte. Dank je wel. Een kerstkindje bent u. Oh, vreselijk. <laughs> ja, is dat zo? Ja, nou ja, kijk, het, het is natuurlijk zo dat als je op 24 december jarig bent... vroeger Ik, ik word vandaag 62. Vroeger was het zo, dat zei mijn moeder van... Vandaag vieren we jouw verjaardag niet, dat doen we morgen... Want vandaag moet de boel schoon. De... Het, het hele huis moest schoon. Vanwege de kerst? Ja, vanwege de kerst. En, en dat oh. was natuurlijk ook wel zo. Alles moest netjes en alles moest op orde. En, en weet ik wat er allemaal moest gebeuren. Maar ik was jarig. Ja. En dat is cadeautje hoor, daar niet van. Oh. Maar ik, ik had altijd het gevoel van... Wat mijn moeder zei dan morgen vieren we jouw verjaardag. Maar morgen is het kerst. Dan ben ik niet meer jarig. Dus dat heb ik als kind zijnde heel vervelend gevoeld. Ja, nou, ik kan me dat eigenlijk heel goed voorstellen. En, um, maar werd het dan wel gevierd, dan die eerste kerstdag? Want ik kan me voorstellen nee, dat het dan nee, ook nee, wel weer in nee, het water... absoluut niet. Dus absoluut eigenlijk, niet. Nee. je bent heel wat tekort gekomen dus. Oh, feestelijk hè, wat erg. Ja, nee, ik ben echt een verjaardagsvierder. Dus ik, ik pak altijd uit ja, met nee, verjaardagen. Ja, ik nu ook wel hoor. En ik krijg ook heel veel visite. En, en het is ook bierig gezellig nu. Dat is het punt niet, maar ik heb wel het gevoel... ik heb moeten leren toen ik zelf uh, volwassen werd... ik heb moeten leren om mijn verjaardag te vinden. Ja. Want dat, dat, dat kon ik helemaal niet. Dus dat was een hele aparte gewaarwording. Maar is het maar nu maar zo... Maar ik, ik heb een ongelooflijke kunstboom in huis staan... En dat is volgens die meneer daar uh, bij jou ook niet... Uh... Nee, dat mag niet, hoor. <laughs> dat mag niet. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk. Leuk. En uh, is het nou zo dat u misschien uh, op uw verjaardag heel weinig visite krijgt? Omdat mensen naar die kerstnachtdienst gaan? Nou, het, het is uh, wel zo dat ik nooit s'avonds visite heb. Oh ja, ja. Dus uh, iedereen komt altijd overdag, maar ik krijg wel heel veel visite, hoor, dus dat valt wel mee. En uh, krijgt u dan ook uh, verjaardagskaartjes, of staan het alleen maar kerstkaartjes? Ja, nee, ik krijg kerstkaartjes waarop staat, uh, ja. hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. <lacht> dat is, ja, dat uh, <lacht> het is altijd een combinatie. Ja, heel goed. En, en ik ga zelf, uh, ik, ik ben uh, christen, maar ik ga zelden naar de kerstnachtdienst. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen als je jarig bent. Dan heb je een hele drukke dag achter ja. de rug. En uh, dan zou je daar ook nog naartoe moeten. Nou, dat wordt me gewoon te veel. En wat zijn de, de verjaardagsplannen voor vandaag? Uh, oh, hemeltje. Vanochtend komt uh, zo'n beetje de hele buurt op bezoek. U zegt vanochtend. Uh, u weet wel dat het tien over vier is nu, hè? Ja. Dat... Ja, nee, even checken, maar... Gaat, ja, u, nog, gaat ja, u nog slapen, of blijft u wakker? Ik slapen vandaag. Ja. Oh. Ja, ja, dat is een beetje dat gevoel van dat kind zijn. Ja. wat uh, jarig. Ja. Van, oh, wat gebeurt er morgen allemaal, weet je wel. <laughs> ja. Oh, wat mooi dat dat op uw op 62ste nog steeds zo is. Ja, dat is heel erg leuk. Het, is, het wordt gewoon morgen heel gezellig. Ik krijg heel veel visite. En uh, uh, mijn, uh, mijn dochter en haar man, die komen met uh, hun twee kinderen... En, uh, dat, dat ik, die blijven een paar dagen. Zij komt me helpen. En dat, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Gezellig. Dus, uh, uh, en dan, ik heb nog twee kinderen die komen ook. Maar die komen pas later. Een paar dagen later. Omdat het uh, toch wel erg druk is dan hier. Oké, okay, dat is een beetje een nafeestje nog. Een beetje een nafeestje. Ja, ja. Maar ja, dat heb je toch? Als je 24 december jarig bent, dan heb je de hele kerstdagen visite. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, zo werkt dat Annie, kennelijk. En het was een hele fijne verjaardag en een hele fijne kerst. Ja, dankjewel. Gecombineerd. Jullie ook. <laughs> dankjewel, hè. Alleen dan niet gecombineerd, maar goed, wel een hele goede uh, kerst. Ja, dankjewel en een goede nacht. Dag. Oké, okay, dag. Gaan wij weer een kerstplaat draaien. Dit is Danny Hathaway en This Christmas. How much fun it's gonna be together This Christmas Donnie Hathaway inclusief de kerstbelletjes want die mogen natuurlijk niet ontbreken deze kerst Kerstgewoontes. Heeft u een boom staan of niet? Wat doet u deze kerst? Uh, laat het me weten. 0800 1121. Uh, de regie hier zegt zojuist dat de lampjes van de telefoon het niet meer doen. Dat is toch wel heel karig hè, met kerst als de lampjes het niet meer doen. Maar probeer het gewoon. 0800 1121. Misschien uh, doet de telefoon het ook zonder lampjes. Vroeger rinkelde die gewoon een telefoon. 0800 1121. Als u mee wilt praten over kerst. Mijn gast vannacht is Vincent van Dijk En Vincent, jij bent een trendwatcher. Dus jij bent per definitie iemand die weet hoe het heurt op dit moment. <laughs> dus ik heb een paar vragen voor je. Uh, wat zijn de trends dit jaar met kerst? Um, bedoel je qua decoratie of wat we ik, ik, eten, wat we dragen? Uh, laten we beginnen met die decoraties. Want dan gaan we daar eerst even mee verder. Dan gaan we het straks wel hebben over eten. Ja. Ja. Ja. Nou, als we al kiezen voor een kerstboom... dan, uh, dan richten we die bij voorkeur heel erg... Uh, sober en stijlvol in. Liefst in één kleur. Bijvoorbeeld helemaal wit. Of helemaal in zachte pasteltinten. Of wit goud. Um, en dan maakt het niet zoveel uit... wat er precies in die boom hangt. Als het maar bij elkaar past. Ja, dat, dat kunnen ook allemaal origami figuurtjes zijn. Of allemaal uh, uh, witte vogels uh, die in de boom uh, hangen. Als het maar mooi bij elkaar past. En met zorg is uitgekozen. Uh, Daarnaast heb je verschillende thema's, uh, bijvoorbeeld het thema Rusland, of het thema Marokko, het thema. Het uh, thema Groote Marokko Britannien. met een kerstboom. Ja, ja, dat je allemaal Marokkaanse versieringen in, in de boom. Uh, wat een goed idee. Haalt. Ja. En wat een origineel idee. Ja. Oh. We komen uit een tijd dat we heel erg gefocust waren op, op Nederland. Ik hou van Holland. Ja. En nu gaan we weer langzaam onze deuren openzetten. En volgend jaar kijken we weer vooruit. Gaan we weer verre reizen maken. En, en zijn internationale invloeden weer heel erg belangrijk aan het worden. Zelfs in de kerstboom? Juist in de kerstboom. Oh, wat grappig. Dus ja. dat, dat, maar dat is dus één op één samen te brengen. Ja, en kerst had een beetje een gekke tijd. Want aan de ene kant is het het eind van een bepaald jaar. En aan de andere kant zie je dat je alweer terug gaat... of uh, vooruit gaat naar ja. een, een volgend jaar. Bijvoorbeeld, dit is het jaar van de romantiek. Uh, het is zo chaotisch, de economie. Dat mensen gaan vluchten. Mensen gaan vluchten of de natuur in... of in, in een fantasiewereld. En dat zie je ook terug in de kerstboom. Dus jij vertelde net dat je gekke dolfijnen... en papegaaien in de kerstboom had. <laughs> dat soort fantasie fantasie-dingen. Dat, dat is heel erg uh, nu. Maar we gaan volgend jaar... Wordt, uh, wordt het jaar van de ratio. Dan gaan we ons huis opruimen, ons hoofd opruimen. We willen af van die chaos. En we gaan het heft in eigen hand nemen. En we gaan denken van... En we gaan, we gaan uh, het leven zo inrichten dat we het uh, kunnen begrijpen. En we gaan niet meer vluchten voor al die onduidelijkheid. Maar we gaan gewoon dingen oplossen. En dat zie je dan ook weer terug in de kerstboom. Door hele uh, abstracte figuren, geometrische vormen. Die ratio die, die hangt ook in de boom bijzonder, dus jij kan eigenlijk kerstbomen lezen. Ja, ik... kerstbomen uh, kerstbomenlezer. Ik ben kerstboomfluisterer Dan hoor je ze vertellen dat ze eigenlijk toch weer terug willen dat bos in. Ah, die arme bomen. Um, uh, um, wat is een decoratie dat als je dan toch je Huis decoreert met kerst, wat mag er dan eigenlijk dit jaar niet ontbreken? Ik, ik moet even denken aan die, die trapsgewijze lampjes die in de in de vensterbanken altijd stonden, weet je? Ken je die nog? Ja, ja, dan moet ik die heb ik niet, maar ineens denk ik eraan, oh, dat ik die heb ik helemaal niet. Stel je voor dat dat hem is. Maar wat, wat, wat is echt het ding om te hebben? Ja, dat is een, een, een zelfgemaakte kerstboom van, uh, van stukken hout, liefst met uh, mooie teksten beschreven. Oh, dan ben ik echt te laat. Dan ga ik niet meer redden. Nou, je Dat is ja? uh, pak uit de schuur een paar planken en en timmer een boom in elkaar en uh, hmm. en die hoef je hoef je niet weg te gooien, want die kan hmm. gewoon op zolder liggen. Die gaat weer op zolder liggen. Oké, okay, oké. Okay. Um, en en nee je je noemde al het een thema Marokko, een thema Rusland. Um, en en kleuren overzicht. Oké. Okay. Um, wat kan echt niet meer als trendwoordje dan? Want mensen gaan daar natuurlijk gewoon helemaal zich niks van aantrekken. Er zijn altijd mensen die, zeker met kerst, geen regels. Gewoon gaan. Nee, maar echt zo'n hele ouderwetse, bondgekleurde boom... Uh, met allemaal verschillende kleuren en vormen door elkaar heen... dat kan eigenlijk niet meer. We hebben vorig jaar de Scandinavische kerst gehad. Met uh, zelfgebreide kerstballen en Deelke hertjestruien. Ja. <laughs> dat kan ook niet meer. Nee, dat, uh, nee niet dat, is, dat is over. Nee, dat heeft al twee, uh, drie jaar geduurd. Een trend begint altijd heel klein. Bij een klein groepje mensen. En dat wordt dan overgenomen en dan wordt het wordt massa. Vaak duurt zo'n trend drie jaar. En, uh, en nu is het wel het hoogtepunt geweest. Oké, okay, dus gebreide ballen moeten echt weg. Oké, ja. oké. Okay. Zonde, hè? Ja, ik ken ik toevallig iemand die breidt ballen. Dus, dus <laughs> moet ik dan maar even vertellen dat dat misschien niet zo'n heel goed, uh, uh, goed idee meer is. En en, en vieren, waar, waar, waar, is het, uh, waar moet het vieren? Is het thuis, is het familie of is het juist uit? Nee, het is wel echt thuis. We gaan wel uh, lekker eten met z'n allen. Hoeft niet per se met familie te zijn. Vrienden zijn een nieuwe familie. Uh, als je geen leuke familie hebt, dan moet je gewoon je vrienden uitnodigen. Laten we daar maar geen uitspraak over. doen, nee, ik een hele leuke familie. Hoe bent ja, ik ben luisteren nu ja, nog. Ook, ja. ja, dit is mijn familie. <laughs> um, met wie vier jij kerst? Het, ja, kerst vier ik het liefst ah. altijd uh, Dat is heel erg. Maar alleen, dat zijn de enige dagen dat ik niet werk van het jaar. En uh, het liefst ga ik echt uh, op bed uh, liggen met een, uh, een paar op, uh, goede Vincent. films. En, uh, nee. Ja. Nee. Meestal vlucht ik naar het buitenland, zodat ik niet bij familie langs hoef te gaan. Echt waar? Ja. ja. Maar dan kunnen ze je eindelijk een keer zien. <laughs> nee, ik, ik vier het altijd uh, twee weken van tevoren. Dan, dan gaan we met de hele familie bij elkaar uh, zitten en dan vieren we een soort pre-kerst. En dan hebben we dat tenminste gehad. En het zijn ze is... van jou gewend, dat je... Uh... Ja, ze weten. Ze, ze vluchten tegenwoordig ook zelf naar het buitenland... want ze weten dat ik er toch niet ben. En, uh, en dat ik het altijd eerder, eerder vier... Ik ben trendwarts. ik moet ook altijd eerder vieren dan, uh, dan normale mensen. Dat vind ik wel heel grappig. Dat is, dat, dat, ja, dat, Dan doe je je beroep wel eer aan, dat is heel goed. We hebben iemand aan de telefoon. Uh, de heer Rooshuizen, een hele goede nacht. Goedemorgen. Hallo, u bent ook jarig met kerst? Ja, al, uh, al 49 jaar, dus dat is, uh, dat is weer een hele tijd. Maar ik hoor net uh, die, een uh, collega van u in de studio zeggen dat het uh, helemaal in is om zelf een boom elkaar te knutselen en ballen te breien. Ja. Dan ben ik blij dat ik twee linkerhanden heb, want ik kan helemaal niks. <lacht> dus ik, knuts, ik knutsel nooit. <lacht> en, en het feit dat u jarig bent met kerst, betekent het dat u dan kerststukjes, kerstdecoraties, kaarsen en dat soort clichés allemaal krijgt? Uh, nee, dat valt reuze mee, want ik steek wel kaars samen. maar die heb ik dan uh, zelf in huis. Ik heb ook altijd een echte boom in huis die ik, uh, als het ware, sereen vol hang met, uh, met zilveren oude ballen. En er moet moeten echt chocolade kerstkransen met lint in, anders is het voor mij geen, uh, oh, geen kerst. Ah, natuurlijk. Ja, die ja. aten wij altijd s'nachts uit vroeger. Ja, dat ja en ja. dan... En dan ook een heel klein uh, oud uh, kerststalletje van mijn, uh, van mijn oud tante daarnaast. Mm. Wat uh, op instort staat. Maar wel, daar zitten wel alle figuren in die erin moeten zijn. En dan, dan staat er zo'n, ja, dat noem je dan tegenwoordig zo'n vlammetje. Maar het is een vlammetje op batterijtjes. Ja. Zodat bij de kribben er af staat een Ah oh. Ja, ja, ja. ja. Dan, dan zie je tenminste ook die, die kerstfiguren, Want onder die boom is het natuurlijk redelijk donker. donker. Ja. Want ja. ik heb de, de lampjes altijd met engelenhaar omhuld... zodat het mooi getemd licht wordt. Ja, ik weet niet wat Vincent daarvoor vindt. Vincent, engelenhaar kan dat nog? engelenhaar is de trend van ah. volgend jaar. Echt Serieus, waar? ja. Nou, echt. Hoe kom je daar dan bij? <laughs> ja, dat, ja, het... dat staat het zo in fascinerend. ons trendoverzicht. Ja, ik, ik geloof het allemaal. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je daar nou bij dat dat dan trendy gaat worden, engelenhaar Volgend jaar wordt uh, de kleur wit heel belangrijk. Uh, kristal, uh, diamanten, sneeuw en ja, Engelhaar, dat, dat doet Was een daar beetje bij... ja. daaraan denken. Oh, oh. Uh, u maakt aantekeningen, he, meneer Rooshuizen? Nee, nee, nee want ik zal u even zeggen, ik doe namelijk helemaal niet mee aan trends. Oh. En het gekke is dat al twintig uh, al, al jaar lang komen de mensen bij me thuis en dan zeggen ze: Het is nergens zo gezellig als bij jou. Oh, heel goed, maar dat is ook omdat u jarig bent met kerst. Ja, dat denk ik, ik denk het wel. Ik heb dat nooit als een gemis ervaren. Bovendien ben ik uh, de helft van een een eigen tweeling. Dus we waren natuurlijk altijd met z'n tweeën jaren. Nog. En dat geeft natuurlijk ook nog een extra sfeer. Plus dat natuurlijk de, de verjaarscadeautjes voor zover ze vroeger aanwezig waren, want zoveel was er niet te makken, uh, onder de kerstboom lagen. Dus ik heb dat nooit als een, als een gemis ervaren om uh, met, uh, op de 24e met kerstavond jarig te zijn. In tegendeel. Nou, dan wens ik ook u dit jaar opnieuw een hele fijne verjaardag. Geniet ervan. Gaat zonder meer lukken. U heel veel succes met het programma. En ook hele fijne kerstdagen. Dank u met. wel. Dag meneer Rooshuizen. Goed. Goedemorgen. Ga ah. ik naar de andere wijn. Uh, Pamela. Ja, hallo. Hallo. Wat is jouw kerstverhaal? Uh, nou ja, om te beginnen over kerstbomen. Uh, ik uh, kocht meestal een kleine kerstboom met een en daar deed ik natte de handdoeken overheen... op advies van uh, de verkoper. En uh, elke kerstboom die ik in mijn leven heb gehad... die ja. staat nu in de tuin. Kijk, dit is, en dit is een goed elke dag de handdoeken water geven... Uh, over de kluit heen helemaal leggen. Maar en doe je en, geen aarde eromheen dan? Ik kocht hem met kluit. Met ja? een heel klein beetje aarde. En, en die werden nou. gewoon zo verkocht. En uh, dan... Drie oude natte. Ja, of een heel groot bad laken. Of een paar natte handdoeken. Mm. Allemaal helemaal in water dompelen. En daar over, over de kluit heen leggen. En dan elke dag water geven. Het nou, ja, is en fantastisch goed, tip. Het valt niet uit. En je kan hem perfect in de tuin planten. Heel goed. Dankjewel, Pamela. Daar ben ik heel blij mee. Nou ja, uh, ik vind het zonde qua verspilling. Uh, en uh, de bomen zijn. Uh, de eerste boom is nu. Uh, Ah, ik denk zo'n uh, 10 meter hoog. Oh, echt? Je verzamelt ze. Maar ze gaan dus niet weer terug het huis in een jaar later? Uh, nee, ze, ik, ik deel ze ook uit. Uh, van, uh, als iemand, uh, een, een, bij iemand een boom is omgevallen... Nou, dan... Uh, Kunnen ze bij jou iets uit het bos komen halen? En dan uh, wordt hij daar geplant. Leuk. Wat een goeie. Dat is toch geen verspilling dan? Nee, ik vind het heel, heel zorgvuldig. Je, je was er vroeg bij, bij de, bij de duurzaamheidstrend... Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Pamela, ja. dankjewel. Dat uh, komt wel door een tip van een verkoper. Oké. Okay. Nou, het is goed dat je hem doorgeeft... want ik had hem nog nooit gehoord. Wist jij dit, Vincent, nee. een natte handdoek? Nee. nee, <laughs> nee ja. Dat de handdoeken over de kluit heen... wel met kluit kopen. Zo groot ja. mogelijk een kluit. En dan in de grond... Natte handdoek. we met handdoeken en al ja. begraven. Nou, bedenk ik me ook ineens... Nee, de handdoeken eraf natuurlijk... <laughs> En het netje eraf. Ik heb wel de ideale handdoek hiervoor. Ik heb vorig jaar met kerst van een vriend een chocolade. Nee, dit is niet een chocoladebruine. Echt een mm, niet zo mooie kleur bruine handdoek gekregen. Geen idee waarom. Een heel slecht cadeau. Maar nu denk ik ineens, okay. daarom heb ik hem gekregen. Kluitkleurig. Het is een kluitkleurige handdoek. Zie je, dat wordt mijn kersthanddoek. Pamela, dank je wel. Graag gedaan. Een hele goede nacht. Ook nog wat anders. Nou, vertel. Ik ben uh, bijvoorbeeld. Uh, ik ben rooms katholiek opgevoed. Ik ben altijd met kerst en pasen. Uh, naar de. Nou ja, wanneer niet naar de kerk geweest? Uh, in mijn jeugd, onder andere. Want ik zat ook in het kerkkoor. Uh, daar ga je elke week. Uh, maar nu heb ik een glutenallergie. En nu kan ik bijvoorbeeld niet meer ter communie. En vandaag was opnieuw een item: uh, dat alles met bloem wordt gemaakt. En ja. vaak wordt er rost in. De wijn eh, gedoopt. En ja, dan zou ik zelfs geen eh, nipje wijn meer mogen. omdat er daar gluten in zit. Dat vind ik echt heel jammer dat ik nooit meer ter commune kan. Oh, maar bestaan er geen glutenvrije hosties? Nee, bestaan niet. Nou, er ja. is één bedrijf in Nederland wat ze maakt. alleen maar met gluten. en bestaat niet zonder gluten. Nou, kijk eens. Ik, ik, dit zou... Hier moet een trend wat je wat aan doen, Vincent. <lacht> ik het ga het maar er hard is, van ja. maken. Vind ik de allergie die groeit. En al geven ze een stukje rijstje bij wijze van spreken. Ja. Yeah. Dan zou het ook goed zijn. Maar uh, ja. Uh, ik ben zeker niet overgeslagen qua kerstcadeaus uh, van de kerk. En, en, en qua vrienden en kaarten en alles. Uh, dat is ook omdat mijn familie uh, uh, het een en ander uh, te verduren heeft. Yeah. Vorig jaar kerst was... Al de aparte kerst die ik uh, dacht te hebben. Mijn moeder had kanker. Oh? En uh, uh, ik ben zelf uh, ziek. Al twintig jaar. Maar vrij ernstig ziek. Maar, mag ik vragen uh, wat je en... hebt, uh, Pamela? Het lijkt meest op mijn mes met overal ontstekingen. En ik had het vorig jaar kerst 40 graden koorts. En Heftig. toch heb ik in de keuken gestaan om alle salades te maken. Oh. En uh, bijgerechten en, en gevuld eieren. en Nou ja, ga zo maar door. Ik kan redelijk koken vanuit mijn rolstoel. Dus uh, geen probleem. Hmm. En ik vind het leuk. En ik geniet ervan als anderen genieten. Alleen eet ik zelf dan bijna nooit meer wat. Maar uh, dat doet, doet er niet toe. Als anderen het naar nou hun zin hebben, dan ben ik blij. Hmm. Want je kan natuurlijk met je glutenallergie ook niet zomaar alles eten. Nee, maar ik maak... Dan apart eigen eten voor mezelf, dat oh ja. niemand daar last van heeft. Oh. Dus, uh, en een salade is extreem makkelijk te maken, bijvoorbeeld zonder gluten. Ja. Als je maar de dressing zelf maakt. Ja. En alle verse uh, ingrediënten maakt. Ja. Ja. Hey Pamela, het is goed dat je over eten begint. Want uh, daar wil ik ook nog eens even wat uh, uh, over aan jou vragen, Vincent. Um, wat moeten we dit jaar met kerst eten? Nou, glutenvrij eten is ja. sowieso wel een, uh, een trend. Uh, gluten, noten, soja, lactose. Heb je dat allemaal? Hou op. En uh, zaden. Nee. Hou dat even in gedachten graag. Oké. Voor Pamela... Het <laughs> uh, e wordt een karige kerst. Oh, Pamela, wat erg zeg. Maar wat we op de kersttafel gaan zetten is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, afgelopen jaren hebben we heel erg lang in de keuken gestaan... om, uh, om op culinair topniveau uh, te koken. Dit jaar mag het allemaal wat, uh, wat, wat rustiger, wat eenvoudiger. Het gaat meer om het samen eten, met elkaar aan tafel zitten... en goede gesprekken hebben... dan uh, dat je het meest hoogstaande op tafel uh, zet... Belangrijk is dat het puur is. Uh, liefst een, een stuk beest uh, waarvan we weten waar het heeft gegrazen, gegrazen of waar uh, het vandaan komt. Uh, met een paar goede groenten erbij. Een mooie heldere soep. Vrij klassieke gerechten. Mm -hmm. En volgend jaar wordt, uh, gaan we weer helemaal terug naar de jaren zeventig. De keuken van de jaren zeventig. Dus dat zijn de garnalen, cocktails, oh ja. de, uh, de geflambeerde gerechten. We gaan alles flamberen aan tafel. Ja? <laughs> en, uh, en de klassiekers als buff, bourgénois, oh, uh, de dan minestrone. Soep. Ja, dus uh, ja, de gerechten ik, dat die, die ik uit mijn jeugd uit. ken, ja? die, die komen weer helemaal terug. Ik moet wel bij uh, jaren zeventig ook aan fondue denken. Fonduu, Komt is dat ook terug? Ja, volgend jaar is het en jaar van de fondue. Ja. Oh, nou ja, vlees of kaas fondue? Beide. Beide. Beide, Alle fondues. Volgens, mij is, op tafel. Ja, volgens mij is kaas fondue is dan uh, voor jou dodelijk, uh, Pamela, met je lactose-intolerantie? Uh, nou, ik kan er een paar hapjes van nemen. Maar niemand die. Uh, dan moet ik wel mijn eigen pannetje hebben. Oh ja, dat er geen broodkruimels in liggen? Ja, uh, oh. een paar kruimels zijn al. Uh, Ah ja, niet goed. Hmm. Pamela, dank je wel, hè? Oké. Okay, en een goede uh, nacht. Een fijne nacht. Dank je wel. Hele fijne kerst. Dank je wel. Ik wens oh, jou okay. precies hetzelfde. Dank je. Oké. Okay, um, ja. uh, Oké, okay, dus we gaan uh, minder lang in de keuken staan. Ik bedenk me. Ik heb vandaag bedacht wat ik ga koken. Ik ga me ontzettend uitsloven. Dus <laughs> ik zit er helemaal op het keer de spoor vind het. Um, heeft de economische crisis heeft die invloed op hoe we kerst vieren dit jaar? Ja, zeker. Uh, we gaan bijvoorbeeld veel minder geld aan cadeaus uitgeven. Uh, we gaan veel minder geld uit, uitgeven aan, aan eten. Mm -hmm. dus, uh, het worden niet hele dure ingrediënten zoals kreeft of kokkies maar vrij simpele ingrediënten zoals bonen en uh, groenten. En het hoeft niet een hele dure kalkoen te zijn... maar het kan ook gewoon een, uh, een kip zijn of een, een mooie ham. Als het maar geen plofkip is. Het moet wel ja. puur zijn, echt duurzaam. Ja, ja, ja. Oké, okay. en um, uh, uh, qua uh, modetrends, wat hebben we aan met kerst? Liefst iets heel elegants. Uh, voor de vrouwen een, uh, een, een donker, liefst een zwart of grijs uh, cocktailjurkje. Okay. Zonder te veel. Uh, Poespas, niet te veel accessoires. En de mannen een, een heel mooi donker pak. Met een stropdas, donkere stropdas. Dus vooral elegant en sober. En uh, niet over de top. Elegant, sober, niet over de top. Oké. Okay. Of hele lelijke kersttruien. Echt? Dat kan nog ja, wel. dat is, dat is wel. ook een trend. Ja? Ja. Met van die elanden erop. Elanden, aapjes. Uh, je, je ziet uh, hoe lelijker de trui hoe trendy hier het is. Op een of andere manier spreek me dit nu wat meer <laughs> aan, Vincent. Ik weet niet wat het is. Goed, we gaan eens even kijken wat Pien aan doet uh, met Kerst. Pien, weet je al wat je wat je gaat eten met Kerst? Um, nou, niet echt. Ja, ik. Ik ben toch wel van het gourmetten. Dat vind ik toch wel heel leuk. Met die pannetjes en ja? uh, gewoon niet te veel. Gewoon kleine porties. Even checken of dat nog trendy is. Of is dat voor volgend jaar? Want het is ook een beetje jaren zeventig. is ook op en top jaren zeventig. Ja. Dus je bent helemaal uh, Ja, je loopt er weer voor. Okay, ja, heel nou, goed. Heel goed. Ja. En wat heb je aan? Nou, ja, meestal wel een jurkje. Gewoon wel basic zwart eigenlijk. En, uh... Ja, ze nou, gaat goed hè? Geweldig. Ja, je bent goed. geslaagd. Ja, je bent, uh, nou, je bent helemaal trendy. Zo. Ja, nou heel goed. Je bent al geslaagd, dus dat zit er allemaal fantastisch. En, en, en, en, en, ja, nee. en cadeautjes, doe je dat? Nee, dat? nee, dat niet. Nee, dat is dan ook weer crisistechnisch, klopt dat dan ook weer? Ja, je hebt een tien hoor. Nou, mooi Ja, uh, Pien heeft een tien. Um, je EP komt, uh, komt uit bijna. Ja. Over een maandje. Ja, 30 januari. Is hij al af? Ben je er nog mee bezig? Toevallig ben ik gisteren uh, nog weer met het afmixen be uh, bezig geweest. En uh, ja, het begint nu echt helemaal af te zijn, weet je wel. Je hebt nog steeds dingetjes, ja, je moet schaven en, en dan weer horen van is het nou echt klaar? Maar ik heb nu wel echt het gevoel dat het echt uh, klaar is en uh, ja, dan uh, wordt het geperst en dan is het ook... Ja, met, dan uh, moet je hem loslaten. Ja. Leuk en spannend. Ja, zeker. Ja. Mooie aftrap van het nieuwe jaar. Ja, absoluut. Ja. En het liedje wat je nu voor ons gaat spelen, uh, staat dat erop? Ja, dat staat erop. Heel goed. Time's right, strange not to turn around Dankjewel. Heel fijn. Uh, ik krijg zojuist een, een, een mededeling van mijn uh, regisseur Bas. Uh, die praat dan op mijn, uh, op mijn hoofd. Want daar zit ik op telefoon op. Dus er zijn niet zozeer de stemmen in mijn hoofd. Hè Vincent, dus, dus vrees niet. Het gaat nog heel goed hier aan deze kant. Um, Pamela, jij was zojuist in de uitzending. Um, er belde juist iemand anders voor jou... in het kader van de kerstgedachten met een heleboel uh, uh, voedseltips. In de hoop dat je daar wat aan zou kunnen hebben. Uh, dus... Pamela, wij hebben jouw nummer niet hier, dus als je nog luistert... Uh, bel nog een keer naar de studio, naar 0800-1121. Daar kan uh, Bas, de regisseur, je in contact brengen... met uh, de persoon die jou wat informatie wil geven. Dus Pamela, bel nog eventjes 0800-1122... Eh, eh, 0800-1121. En als u mee wilt praten in de uitzending, kan dat natuurlijk ook... want het nummer uh, is ook voor u beschikbaar. En iemand die dat heeft gedaan is meneer Hofman. Hallo meneer Hofman. Mijn nee, vrienden, goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. U leeft in een tentje in het bos? Ja. Een, een, een tentje als in een kampeertentje? Ja. Is het niet vreselijk koud? Nee. Nee? Nee. Maar. En nee, anders zou je het afstellen na 15 jaar. Hè? U woont al 15 jaar in een tentje in het bos? Ja. Mag ik vragen waarom? Nou, ik uh, kan niet zo goed meer met mensen opschieten, zeg maar. Ik ben heel veel uh, voor de gek gehouden. En toen dacht ik, uh, ik, ga, ik wil alleen zijn. En dat heeft mij wel een beetje geholpen. En op een gegeven moment kom ik erachter dat uh, dieren eerlijker zijn als mensen. Hmm. Maar bent u dan ja. altijd alleen? Ja. Ook met de kerst dus? Ja. Vindt u dat nooit heel vervelend? Nou, ik ben niet helemaal alleen. Ik heb God helemaal uh... in mijn leven uh... gesloten. Mm. En uh, dat, uh, dan krijg je extra warm, zeg maar... Dat is een heel mooi idee, maar wat nou als het heel hard gaat vriezen en sneeuwen? Hoe, hoe blijft u dan warm daar? Ik ben nog nooit bevroren. Ik zeg toch, ik heb God in mijn hart gesloten. En als je dat doet, en ook de luisteraars, en die weten dat ook En ik weet zeker, straks krijg jij luisteraars die hetzelfde hebben meegemaakt... dan wel zullen willen meemaken. Maar maak contact met God. En je komt die nacht wel door. Maar je hoeft alleen maar één ding te doen. Bijzonder. Leg, le, uh, le, le, le, leg je uh, uh, hele ziel en zaligheid bij hem. En dan is het klaar. Mag ik hiermee afscheid nemen en jou een hele fijne uitzending wensen. Dan mag u zeker, meneer Hofman. Dank u wel. Doei. Goeie nacht. Nou, dat was een, een bijzonder telefoontje. Ja, bijzondere verhalen. Zo ja, ja, in de dat, nacht. Is, ja echt, dat is echt. Dat is zo fantastisch. En ik ga weer doorvissen naar een ander bijzonder verhaal. Annie? Hallo. Hallo. Hallo, nou ik zit een beetje met verbazing te luisteren naar dit gesprek. Ja. En uh, ik zou je vertellen, de economische crisis... Nou, ik hoorde vanavond nog op de televisie... dat de omzet in de supermarkten toch weer meer is dan vorig jaar. Oh, is dat zo... Dus laten we het maar niet over een economische crisis hebben in deze tijd. Maar uh, ik heb de kerstboom staan tot 6 januari. En dan kan dat in zijn en dat kan uit zijn. Dat vind ik flauwekul. Niemand zal mij voorschrijven wat in en wat uit is. Ik vind kerstmis heeft sowieso niks met trends te maken. Nou. Helemaal niks. Vincent reageer eens op Annie. Ik vind dat zo'n flauwekul. Nou, iedereen moet dat natuurlijk zelf uh, weten. Maar ja. trends, trends is, uh, zijn eigenlijk bedacht om uh, de economie uh, draaiende te houden. Ach, dat, je meent het. Ja, <lacht> dat je Ja, dat is echt zo. Ach, Winkels uh, willen dat we elk jaar nieuwe ballen kopen of uh, ja. nieuwe, nieuwe versieringen ja. kopen. Dat zie je ook in de mode. Daar draait de hele economie op. Als, als mensen tien jaar hetzelfde dragen... en niks nieuws kopen... Ja, dan stort de economie in. Dus de, die hele business is, is bedacht... Om te om, blijven kopen. Om, ja, om consumenten te prikkelen... om steeds weer wat nieuws te kopen. Ja, Dat past ook eigenlijk helemaal niet meer... bij deze tijd. Want... Met het oog op duurzaamheid wil je inderdaad juist liever die oude ballen van Zolder halen en die oude kerstjurk van vorig jaar dragen. En toch laten we ons beïnvloeden. En dat geldt voor iedereen. Je loopt in de winkel en je denkt: Oh, dat ziet er toch wel weer leuk uit, laat ik dat toch maar weer kopen. En je leest magazines en dan zie je hoe mooi het dit jaar weer gestyled is. Dat inspireert mensen om weer nieuwe dingen te kopen. Ja, aan de ene kant is dat slecht, aan de andere kant uh, is het goed voor de economie. Ja, ja, ja. Maar ik, ja, nou je zegt dus, uh, het zijn de winkels. Maar ook de media doet ja, daar heel veel aan. Ja, van, hey. ja uh, Ik bedoel, als je nou een radio aanzet... Uh, er staan zelfs verslaggevers uh, bij de winkels. Uh, Hebben we al wat van kerstfres? Hebben we alles al in huis? Dan ja. denk ik, nou, waar bemoei jij je eigenlijk mee? En ik beslis wat ik hier eet... maar niet in een of andere trendcentrum of een winkel. Mm -hmm. Kom op, zich. Heel goed, Annie. Heel ja. goed. Blijf dat lekker doen. En uh, wees lekker authentiek en via je eigen kerst vooral, nee, Arnie. Nee, nee, dat heeft niks met authentiek te maken. Maar ik vraag me alleen af wat dat allemaal van doen is met kerstmis. Dat vraag ik me alleen af. Ik bedoel, ik hou ook van lekker eten. He, en, en ik loop er ook graag heel ziek bij. Maar dat heeft niks met kerst te maken. En niemand zal tegen mij zeggen... Dat, Goh, wat je daar aan hebt, nou, dat kan eigenlijk niet. Dan denk ik, beslis jij dat? Of beslis ik dat? Ik bedoel maar. In jouw geval vind ik dat jij het beslist door Annie. Dat vind ik dus ook. En uh, nou ja, ik wens dus iedereen een heel zalige kerstmis. En uh, nou, die weet spreken we elkaar nog weer. <laughs> Hetzelfde, dankjewel Annie. Goeienacht. Dag. Dag. Uh, in het kader van duurzaamheid, uh, Henny Jansen. En ik. Hallo, een hele goede nacht. Hallo, nacht. Uh, nou, ik hoor dat uh, verhaal van duurzaamheid. Ik haal al jaren, ik heb een behoorlijke grote tuin met een hele hoop struiken. En dan haal ik een jaar van één uh, struik haal ik, uh, heel veel takken. En die doe ik dan in de vaas. En dan heb ik in mijn huis altijd drie groepen met, uh, met, met kersttakken, noem je dat dan. Ja. En ik ben dit jaar al begonnen met uh, de kerst... Uh, nee, de Sinterklaasavond... En daar valt ook niks uit, want ik doe ze gewoon in een vaas en emmertjes. En die geef ik steeds water. En daar ruim ik, zoals hier de traditie getrouw is, want ik woon in Brabant. 6 januari ruim ik ze op. Ja, wat is er met die 6 januari? Wat, wat, wat is, dat? is dat allerheilig? Ja, oh, nee, ja. dan is het drie koningen. Drie koningen, dat is het, ja. Ja, ja. ja. En dan moet, het, dan moet die weg zijn? Dan, dan moet die weg zijn. Dan, uh, moet, uh, ja, dan, dan hoort het zo hier in, in het zuiden, in, in de buurt van Tilburg. Dan moet uh, de kerstboom opgeruimd worden. En uh, ja, dat worden dus ook vaak verbrand uh, rond ja. die tijd. Maar goed, ik doe dan uh, die takken die dan in de kliko. Want uh, ja, die, die, die, die struik moet toch gesnoeid worden. Ja. Die, groeit, die groeit ieder jaar. En uh, ja, ik vind het altijd ook wel heel gezellig. Ik denk ook drie groepen met uh, kerstcreaties. Uh, ja. En leuk dat het uit je eigen tuin komt. Ja, ja maar ik doe eigenlijk alles van wat dat betreft uit eigen tuin. Als je een grote tuin hebt, heb je ook veel variatie. Ja. Hennie, hartelijk dank. Oké. Okay, en, en een fijne kerst. Bedankt. En een fijne uitzending. En ik wil iedereen een fijne kerst wensen. Bedankt. Hetzelfde. Dat is zo leuk. Iedereen met elkaar. zo'n fijne kerst. Uh, Pamela, als je nog luistert, bel nog eventjes naar 0801121. 1121. Want er is iemand die uh, jou graag nog even verder wil helpen. Um... Wij gaan er zo meteen luisteren naar wat muziek. Maar je zei net iets, Vincent, en dat intrigeerde me. Um, je zei namelijk, uh, het past niet meer in deze tijd eigenlijk... om die trends uh, uh, uh, na te jagen die eigenlijk ontstaan zijn... om ons te stimuleren tot, tot kopen. Ja, dat klopt. Maar, maar dit is jouw werk. J <lacht> jij bent dat, jij bent die aanjager, Ik toch? Ik euh, graaf mijn eigen graf. Ja, wat ben je aan het doen? Nou ja, de, de, het, het is wel een... Uh... Een, een, een grote belangrijke trend voor volgend jaar... Dat, uh, dat we ons realiseren dat alles anders moet. En dat we uh, die hele economische gekte... Uh, dat we daarmee moeten stoppen. Ja. Dat, dat we al die tijd in een soort uh, schijnwereld hebben geleefd. En, en dat we en maar meer geld hebben geleend om een nog grotere auto... en een nog groter huis te kopen. En, uh, dromen hebben nagejaagd die eigenlijk onrealistisch waren. En nu, nu gaan we alles opnieuw eiken. En dan gaan we inderdaad kijken van... hebben we inderdaad steeds uh, weer een, een nieuwe kleurboxershort nodig? Of uh, houden, we, houden we het oude aan, zeg maar? Uh, moeten we steeds weer opnieuw dingen kopen? Of zeggen we van nee, we gaan naar een economie... waar we meer dingen uh, gebruiken, maar niet hebben... Zoals een eigen nee, nee. auto is ja. niet echt nodig. Af en toe heb je een auto nodig. Dan huur je een auto of ja. dan leen je een auto. Maar je hoeft niet meer een eigen auto ja. te hebben. Oh. En, en we zijn nu op zo'n punt aanbeland. en Dat is eigenlijk een meest interessante tijd. Juist ook voor trendwashers om dat te signaleren. En te voorspellen van waar gaan we heen. En welke punten blijven wel belangrijk. En, en wat, waar moeten we andere oplossingen voor zoeken. Hm. Heb je volgend jaar dan nog wel een baan? Ik voorspel van wel. Heel goed. heel goed En anders kom je gewoon lekker hier gewoon zitten. Dat is reuze gezellig. gezellig. We gaan voor de laatste maal, tot mijn spijt, luisteren naar Blue June. Pien, op mijn blaadje staat dat je een kerstliedje gaat spelen. Ja, klopt. Maar die is dus niet van mij. Deze is van Coldplay. Ah. Ja. Nou, desalniettemin ben ik heel benieuwd naar jouw versie. Dit is Blue June met Christmas lights. Christmas night, not a fight tis required a flow Got all kinds of poisoning Of poisoning my blood Took my feet to Oxford Street, try to ride a wrong. Just walk away those windows sing. I can't believe he's gone when you're still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights light up the streets Down where the sea and city meet May all your troubles soon be gone Oh, Christmas lights On. Heel mooi. Dankjewel Blue, June, Pien en Willem. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. Um, en ik wens jullie alle twee een hele fijne kerst alvast. Ja, dankjewel. En en jullie goed. ook. Ja, allemaal. dankjewel. En uh, um, heel veel succes met uh, naar uh, 30 januari te werken. Ja, dankjewel. Ga je EP nog ergens presenteren? Ja, in de Patronaat. Ah, in Haarlem. Haarlem. Leuk. Ja. En als we daar meer over willen vinden... dan kunnen we kijken op jouw website. Dan is bluejunemusic.com. Ja, klopt. Want dat heb ik vanmiddag even opgezocht. Ja. Heel goed. Nou, uh, dankjewel. Ja. En uh, tot de volgende keer. Um, ik wilde even, en dat vond ik heel trendy... Uh, de, de Dit is de Nacht Twitter even checken. Dat, uh, daar wordt ook mee gepraat vannacht. Via hashtag dit is de nacht. Waren die dat mijn o zo uh, hippe computer het zojuist begeven heeft. <laughs> het is zo wel een beetje sneu, <laughs> Vincent. Het is echt heel jammer. Goed. Um, ik kan er dus echt heel weinig mee op dit moment. Dus um, ja. Die bezuinigingen hakken erin bij de Die omroep. Die hakken erin hè, bij de publieke omroep. Ja, dat is echt uh, pijnlijk. Um, eens even kijken. Uh, uh, we hadden het over uh, trends. En jij zei iets uh, bijzonders... Um, Namelijk dat, dat, uh, dat we in een mm, periode van transitie zitten. Dat er, dat er dingen aan het veranderen zijn. Ja. Um, hoe snel gaat zoiets? Want bedoel, Jij signaleert dat. En, en er zijn, denk ik, hele reële aanwijzingen. Die kan ik ook als leek nog wel bedenken. Maar hoe, hoe, hoe waar wordt dat? En in welk tijdsbestek werkt dat? Want soms vind ik het... Denk ik, ja, je bent iets tussen uh, uh, iemand die de wind heel goed aanvoelt, en, en maar ook bijna in een soort glazen bol kan kijken. Ja, nou, het, het viel mij al een paar maanden geleden op dat je bij vrienden en mensen om je heen uh, ziet dat ze belangrijke beslissingen gaan nemen. Van ik heb een vast contract, maar ik zeg toch mijn baan op, want ik ga een wereldreis maken. Of ja. ik heb al twintig jaar een relatie, maar ik ga toch die relatie beëindigen. Mensen gaan heel erg uh, nadenken wat ze willen in het leven, wat ze belangrijk vinden. En dat zie je bij mensen, maar dat zie je ook bij bedrijven. Elk bedrijf is nu bezig van... we kunnen niet verder doorgaan op dezelfde voedsel zoals we altijd hebben gedaan. We moeten dingen veranderen. En hoe, hoe groter de veranderingen, hoe beter dat is. En dat steekt elkaar aan. Want iedereen krijgt het idee van, ik, ik moet iets aan aanpakken. Ik moet mijn leven veranderen. dat mensen het een beetje op hun heupen krijgen... omdat er veel om hen heen verandert. Ja, en uh, we hebben dit jaar bijvoorbeeld uh, ons hele huis volgezet... met verzamelingen van vlinders, opgezette vogels, foto's aan de muur. En, en nu komen we in een tijd dat we denken van... nee, we moeten, we moeten eerst nadenken over wat we willen. En daarvoor hebben we een hele... Clean ruimte nodig. Dus we gaan alles weggooien. We gaan alleen die spullen bewaren die we echt nodig hebben. Een paar belangrijke meubels, dingen met een functie. En de rest gaat allemaal echt weg. En ja, dat, dat heeft ook met deze tijd uh, te maken. De ratio wordt heel erg belangrijk. We gaan diep nadenken en, en hebben heel veel rust en, en ruimte daarvoor nodig. Hmm, ik, vind het, ik vind het zeer fascinerend. En tegelijkertijd denk ik aan alle dingetjes waar ik aan gehecht ben. Dat ik denk, nee, dat ga ik helemaal niet weggooien. Maar misschien over een jaar dat ik denk... Oh, die Vincent van Dijk, die had dat toch maar weer goed gezien. Is het trouwens wel eens in jouw vak dat mensen... Of dat je zelf na een jaar concludeert, of na een bepaalde periode... Woeps, dan had ik even fout, roos kwam niet terug. Ik nog maar een voorbeeld. Uh, het gebeurt wel eens dat we ernaast zitten, maar meestal zijn we dan net iets te vroeg met een trend en dan ah. komt dat pas een jaar uh, daarna. Maar uiteindelijk, dat zijn een heleboel uh, sceptici zeggen, komt alles wel weer een keer terug. Ja, dat is waar. Trends zijn altijd uh, golfbewegingen, zoals nu krijgen we de jaren zeventig weer en misschien over dat we jaar weer. Tot... Ja, ja, ja. Is dat zal dat altijd zo blijven? Denk je? Ja, trends zijn altijd golfbewegingen, uh, maar het, het wordt altijd wel nieuw... want dan is de jaren zeventig in combinatie met de techniek van nu... en met de maatschappij van nu. Dus het is altijd wel anders, maar je grijpt wel terug op, uh, op het verleden. Ja, dus altijd een moderne interpretatie ja. van, uh, van iets uit het verleden. Vincent, mag ik jou tenslotte vragen om uh, uh, even ook voor beide kerst te kijken... het nieuwe jaar in? Als jij als Trendwatcher ons een mooi advies mee mag geven voor 2014... Ja. Wat zou het zijn? Uh, neem het heft in eigen handen. Wees niet bang dat je je baan verliest. Of wees niet bang dat het economisch slecht gaat. Uh, zorg ervoor dat, dat je overzicht hebt over je eigen leven... over je eigen huishoudboekje, over je eigen gezinssituatie. Dan komt alles goed. Dan wordt het een heel mooi jaar. Poeh, dat is een groot, uh, uh, uh, wel spannend advies. Ja. Durf jij dat ook? Ja, ik, uh, Zit jij te denken van, hé, hey, ga ik iets anders doen in Ik denk dat altijd... Uh, ik vind altijd, je, je moet kijken naar wat je wil in het leven... en wat je kunt in het leven. En je moet niet bang zijn voor veranderingen. Hoe zeg, dit begint, nu begint het bijna therapeutisch te worden. <lacht> ja, vind ik wel. Ik vind dat heel spannend namelijk. Dat ik, Dat Oh, oh, gunst. nou... Uh, ik ga jouw woorden uh, uh, tot mij nemen en ze uh, even laten bezinken. Um, ik wens jou in ieder geval alvast een hele fijne kerst. Hetzelfde. Een sobere kerst. In je uppie, al dan niet in het <laughs> buitenland of opgesloten in je slaapkamer met een paar films. Maar hoe dan ook, maak het jouw kerst, zou ik zeggen. Um, dan ga ik onder mijn kietje boom zitten. Heerlijk. Met die, uh, met die paar naalden die er nog aan zitten. Geniet ervan. Ja, Dat ga ik zeker doen, dankjewel. Zometeen het laatste uur van Dit is de Nacht. En ook daar ga ik nog verder uh, met kerst. Want dan is Reinier Thyssen mijn gast. Hij verzamelt Stille Nachten. Ja, het lied heb ik dan over. Hè? Hij heeft een heleboel edities van Stille Nachten gevonden. Die verzamelt hij. Gaan we straks naar luisteren en het uitgebreid over hebben. Ook ga ik nog eventjes een uh, telefoontje doen naar Egypte. En naar Thailand. Dus dat belooft nog van alles en nog wat. In het laatste uur van dit is de nacht waarin wij uitkijken naar de ochtend. De ochtend voor kerst. Tot zometeen.